4 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. De Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben officieel een aanklacht ingediend tegen het Franse rollenblad Closer.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 Ik heb uh, niet gemerkt dat er uh, problemen waren wat dat betreft, wat de sfeer betreft... en waar het uiteindelijk toe leidt, dat zullen we morgen zien of overmorgen. Eerder vandaag lieten Rutte en Samson weten dat ze het draagvlak voor een kabinet... met de minste VVD en P van de A zien groeien. Rond deze tijd komt de kiesraad met de definitieve uitslag van de verkiezingen. Dan wordt onder meer bekend hoe de restzetels worden verdeeld. In steeds meer landen in de islamitische wereld zijn gewelddadige protesten... tegen de omstreden Amerikaanse anti-islamfilm... Bij een protest in het noordwesten van Pakistan viel zeker één dode. Betogers in Pakistan stichten brand bij een gebouw van de media... omdat ze vonden dat hun demonstratie onvoldoende aandacht kreeg. Ook een regeringsgebouw werd in brand gestoken. In de Afghaanse hoofdstad Kabul liep een protest tegen de film uit de hand. Betogers losten schoten en politieauto's werden in brand gestoken. Een Amerikaanse legerbasis werd bekogeld met stenen. In de Filipijnse stad Marawi waren zo'n 3000 mensen op de been. Bij het protest werden Amerikaanse en Israëlische vlaggen verbrand. In de Indonesische hoofdstad Jakarta gooiden woedende moslims stenen... en molotovcocktails naar het gebouw van de Amerikaanse ambassade. De politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven.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 Awb Verkeersinformatie. Het valt nog mee met de avondspitsdrukte. De meeste files zijn te vinden rond Amsterdam en Rotterdam. Daar was aan het begin van de spits een ongeluk op de A20. Daar is de rijbaan al lang weer vrij. Maar het verklaart wel de extra drukte op de A13 vanuit Den Haag. Tussen Delft en de afrit Berkel en Rode 3 kilometer. En een stukje verderop. Bij het Kleinpolderplein nog eens 2. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse. 2 kilometer. door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Op het spoor gaat het niet lekker tussen Groningen en Assen. Daar rijden geen treinen na een aanrijding. En tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe en tussen Breda en Lage Zwaluwe... rijden ook geen treinen vanwege een brand in de buurt. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO. De online video over de actualiteiten van deze week... met onze specialisten van het Expertscentrum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 Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO, zo meteen zoals beloofd en zoals u van ons gewend bent op maandag. Ons panel schuld en boete, maar eerst cultuur met Anton de Goede, en die heeft een mooi bericht over een tentoonstelling, een expositie in het Stedelijk Museum. Zult u denken is toch nog niet open, maar er zijn meer Stedelijke Musea. Gaat helemaal niet om Amsterdam. Ja, Vanaf komende zaterdag gaat het overal in Amsterdam uh, he, boeken documentaires, radioaandacht, interviews met N. Goldstein. Ik wil me even richten op Schiedam. Daar is ook een stedelijk museum en het is een heel mooi museum. Zaterdag werd daar geopend de expositie van hedendaagse kunst uit Turkije. En die zien we in Nederland zelden. Een van de kunstenaars van wie daar werk te zien is... is Said Batalkoert. En op hem is de titel van de expositie... In welke taal zal ik u mijn verhaal vertellen bij uitstek van toepassing? Want als je zijn levensverhaal hoort, staat je hart stil. Hij komt uit Oost-Turkije, geboren in 1978 In het dorpje Tropakale, uit een Koerdische familie. Groeide op te midden van schapen in een gemeenschap die daar al eeuwen onveranderd uh, is. Dat is nu te zien op een film die hij gemaakt heeft. Groeide daarop, maar op zijn vijfde... moest hij opeens van Koerdisch Turks gaan mm -hmm. praten kwam hij dus in een andere cultuur terecht, opgelegd door de Turkse overheid. En dan moet je je voorstellen, die gemeenschap daar... aan de grens met Armenië en Iran, totaal andere wereld. Weer later, op zijn dertiende, werd hij achter zijn vader aangestuurd. Zijn vader, die inmiddels in Nederland in de tuinbouw was gaan werken... En uh, onze held van dit verhaal die zei die gold namelijk in het gezin daar in oost als een onhandelbare <coughs> jongen. En ze zeiden, ga jij maar je vader achterna... dan kan je in de tuinbouw daar wat geld verdienen. 13 jaar oud. En dan kom je dus, 78, 88, in 1991... in het Westland terecht. Hartverscheurend verhaal. In die tuinbouw werd hij ongelukkig. En hij belandde op een zwarte school in Den Haag. Mm -hmm. En daarna op de kunstacademie in Den Haag. En daar heeft hij zijn... Uh, zijn roeping, zijn plek gevonden. Uh, en op die expositie nu... is een film te zien die hij gemaakt heeft... in Oost-Turkije. Want daar is hij in 2009 naar toe teruggegaan. Ik sprak zaterdag met hem... over de film. En hij zei onder andere dit. Eén ding wat de hoofdrol speelt zijn ook schappen. Om schapen. Schapen. schapen, want mijn familie... die, uh, die leeft voor schapen eigenlijk. Dus hun hele leven is... Uh, oh, rondom de schaap uh, gebouwd. Dat is hun hoofdzakelijke bezigheid. Ja, Als ik als een schaap daar was, dan zou dat geen probleem zijn. Maar ik was geen schaap. Hij was geen schaap, hij stelde vragen. Want dat doet een schaap niet, maar dat deed hij wel. Hij werd tegengewerkt door de lokale autoriteiten... die geen pottenkijkers wilden toelaten, die corrupt waren, die geld wilden zien. Die idyllische wereld die hij zocht en die hij zich vaag herinnerde... die bleek niet meer te bestaan. Hoogtepunt, in de film ook... En voor hem was de ontmoeting met zijn oma. Die die nog altijd herinnert en die leeft in die Koerdische traditie waar hij uitkwam. Hij zei daarover dit. Uh, gelukkig spreken ze nog steeds bloed Koerdisch. <laughs> ja. En spreek jij die taal eigenlijk nog? Ik spreek het gebrekkig, maar beter dan... Ja, mijn Nederlands is beter, maar wel dat mensen mij verstaan. Want soms als zij mij vragen... Of... Mijn verhalen vertelt, zegt ze ook steeds van, ja, begrijp, mij, begrijp je mij goed, mijn zoon? Zeg ik altijd, ja, begrijp je wel, en dan begint ze. Er. En zegt dan eens iets in het Koerdisch, wat zij tegen jou heeft kunnen zeggen? de En dat betekent? Zie je, mijn zoon, hoe mooi ik ben? En dan zeg ik, ja, oma, jij bent de mooiste. Nou ja, een verhaal. Er zit, zit ook iets in die film. Wat, mm. Ik zei, zit er iets nieuws in deze film die we nu kunnen zien? Hij zegt, ja, wat ik nooit heb durven vertellen... is dat ik als klein jongetje daar in oost de foto's van mijn vader verscheurd heb... die in een doos onder het bed van mijn moeder stonden. Want mijn vader die zat toen in Den Haag. En ik kon het gewoon niet hebben dat ik hem niet, niet, niet bij me had. En dat zit nu in de film. Dat heeft hij nooit verteld. Prachtig. Dit soort verhalen. Overigens is hij nu naar Turkije gegaan, na ja. die opening afgelopen zaterdag. Want we moeten ons... Dit, dit maakt nu een beetje echt een heel erg clichématig Turkse indruk... van, uh, van armoede en gedoe. Hmm. We moeten niet vergeten, Istanbul is hipper de pip. Bruisend. Bruisend, honderden galeries. Um, hedendaagse kunst is daar booming. En dat moet ik nog zien dat het Stedelijk Museum in zaterdag... dat gaat evenaren de komende Rijf jaren. heb je het over het Stedelijk Museum in Amsterdam. Of niet, dat gaat evenaren. Maar in elk geval is op dit moment in het Stedelijk Museum in Schiedam... Wel, prachtige hedendaagse Turkse ja, kunst te zien. Onder andere deze film van Saïd Koert. Zo is het. Oké, okay, Anton, dankjewel. En wij gaan verder met ons panel Schuld en Boete. Vandaag de gast, de advocaten Esther Vroeg en Richard Korver. Beide, hartelijk welkom. En rechter Huub Willems, ook hartelijk welkom. Voor het eerst te gast in ons panel. oud president van het gerechtshof in Amsterdam. Nog steeds plaatsvervangend raadsheer van de ondernemingskamer. En, nou ga ik het ook maar allemaal vertellen, bijzonder hoogleraar... Corporate Litigation, ha zult u zeggen, eindelijk een hoogleraar daarin... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Toch heel even, wat, wat is het? Eh, inderdaad, eindelijk, maar eh, <laughs> eh, dat ha, dat weet ik niet zeker of dat goede grond heeft. Eh, Groningen heeft de primeur wat deze leerstoel betreft... en eh, het vak houdt zich bezig met, laat ik zeggen, bepaalde type discussies... rondom vennootschappen, overnames, eh, fusies. Eh, zuiders advocatuur eh, heeft zich erg sterk ontwikkeld in de richting. Mm -hmm. Uh, moeilijk te vertalen, zoals alle Engelse termen in het recht... die zijn ook vaak niet heel erg precies. Maar laat ik zeggen, de interne discussies binnen Venerschap... bijvoorbeeld tussen aandeelhouders en bestuurders... bekend voor uh, uiteraard de zaak van Abin Ambro... Nou, ik kan maar der, zeggen, het is zeker ja. in deze tijden van crisis... en omvallende banken- en bankencrisis... is het een, een, een, een, lijkt mij, een belangrijke en in elk geval interessante leerstoel. Het uh, is zeker interessant. Of iets belangrijk is dat... laat ik altijd graag aan anderen over om te beoordelen. <laughs> Oké. Okay. Morgen moet uh, een collega van jullie, Richard en Esther... Bram Moskovic, voor de Raad van Discipline verschijnen. Uh, dat is een onafhankelijke raad die zich buigt over een dekenbezwaar. Hoe heet dat? Van de deken van advocaten Germ, Germ, Germ Kemper. Germ Kemper, moet ik Germ zeggen. Kemper. Germ Kemper. Ja. Uh, er is een lijst van klachten over Moskovic. Ik wil niet over hem gaan praten, maar over iets principieels. Het gaat om contante betalingen, die hij ontvangen zou hebben in dit geval. En... Uh, die moeten eigenlijk gemeld worden, zeker als het, als ik het goed heb, boven een bepaald bedrag is. Hij heeft dat niet gedaan. Er is onduidelijkheid, schimmigheid over geldstromen. Mijn eerste vraag is: waarom zou je je als advocaat, Richard, laat ik het jou eens maar eens vragen, contant laten betalen? Zijn er momenten waarop je zegt: dit kan niet anders, het moet? Nou ja. Laten we eens beginnen met je inleiding. Jij zegt, er zijn schimmigheden, onduidelijkheden. Dat is maar zeer de vraag of die er zijn. Er is een compleet onderzoek geweest uh, op het kantoor van meneer uh, Moscovici. Ik neem aan dat daar uh, de cijfers en, uh, uit, uit zijn voortgekomen. Mm -hmm. Volgens mij is de discussie die hier speelt, is de vraag... moet je als advocaat dat melden als jij grote contante bedragen ontvangt... of kun je met recht en reden zeggen... ik doe een beroep op mijn beroepsgeheim en ik vertel dat helemaal niet. Want, want dat, is zegt, he? dat is wat hij zegt. Dat is wat Moskowitsch zegt kan ik niet doen, want dan schend ik inderdaad mijn beroepsscherm ten opzichte van mijn cliënten. Ja, en, en dat is natuurlijk een hele andere discussie. Um, en um, ik denk dat in beginsel uh, een ieder zou moeten kunnen betalen... zoals hij of zij wenst te betalen. Ik geloof niet dat we in een maatschappij leven... waarin we opeens moeten gaan zeggen van... God, nou als je nou een advocaat inhuurt, dan gaan we opeens hele andere eisen stellen... aan het betalingsverkeer dan wanneer je uh, iets anders doet... Uh, Kijk, je kunt misschien wel van die advocaat verlangen... dat hij in een zekere uh, uh, controle uitoefent over waar komt dat geld vandaan. Uh, en Sterker da nog, dat moet toch? Er is toch mm, of, of moet dat niet? Nou ja, de, uh, accountants, dat... notarissen, ja, advocaten ook. moeten dat wij allemaal toch melden? Wij als... worden zeker geacht uh, na te gaan waar dat geld vandaan komt. Ik bedoel, als je iemand voor je neus krijgt uh, die uh, bijvoorbeeld zegt... dat hij een bijstandsuitkering heeft, maar die wel 20.000 euro cash uh, neerlegt... dan moet er een lampje gaan branden van wat is hier aan de hand. Mm -hmm. En moet je daar ook vragen over stellen. Okay. Esther, als, uh, um, wat of de reden die Moskowitz, opgeeft van: Ik ja, ik heb dit niet uh, aan, of ik heb dit niet gemeld, want een, uh, anders schend ik een uh, beroepsgeheim. Ja, ik vind het eigenlijk een onzin argument. Als ik eerlijk mag zijn, de deken natuurlijk gewoon afgeleid verschooningsrecht, dan wel zwijgplicht dan wel geheimhoudingsrecht. Uh, dus bij dit soort twijfelgevallen, uh, want de, de wet schrijft natuurlijk wel voor dat je bij 15.000 euro het moet melden. Mm -hmm. uh, dus ik zou zeggen, ja, waarom schakel je dan de deken niet in... en laat het gewoon weten om alle troebel, alle ellende te uh, Dat bedoelde voor ik een beetje met die schimmigheden. Maar, ja, maar daarna speelt ook nog een keer dat meneer Moskovic uh, uh, tot drie keer toe zijn jaarrekening niet gedeponeerd heeft. En als je dan het over het hebt en over een... Um Traject wat niet transparant is, ja, dat doet daar natuurlijk wel, werkt daar wel aan mee. Maar wat Richard zegt gewoon even het principe over dat contant te betalen. Mensen, ben je dat met hem eens, dat elke cliënt moet kunnen betalen of hij dat nou uit zijn sok of via een Accept elkaar doet. En dat dat niet onmiddellijk verdacht moet zijn. Ja, het zou anders in onze branche het einde zoek zijn, denk ik. Want heel veel mensen kunnen natuurlijk moeilijk bij hun geld... of er ligt beslag of de familie betaalt voor hen of wat dan ook. Het is wel aan onze taak om eens eens na te gaan waar dat geld vandaan komt. Het ook allemaal schriftelijk vast te leggen. Maar ik moet zeggen, bij ons op kantoor... Het zal bij de meeste kantoren niet anders zijn, streven wij gewoon de bankair storten na. Dus hè, uh, als iemand kees met het geld komt, ja waarom zou hij, het, hij of zij het niet zelf even afstorten bij de ABN of bij welke bank dan ook? Zodat het direct inzichtelijk is dat het gestort is en dat het overal niet blijft zweven en blijft hangen. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf de meest uh, handige en ook verstandige... Dan, dan voorkom je ook misverstanden, lijkt mij. Huub Willems, voor zover je wat weet van dit verhaal... wat we allemaal een beetje weten uit de krant... maar ook over dat principiële, kan je je wel voorstellen... Dat, dat dit morgen dient voor die raad van discipline... om hier helderheid over te krijgen. En de tweede vraag is dan, die geldt ook voor jullie tweetjes zo. Moet je dit inderdaad zien als een testcase... of het de advocatuur wel lukt om zonder ingrijpen van anderen het eigen straatje schoon te houden? Ja, dat zijn twee, toch een beetje verschillende vragen. Zeker. Um, het is goed dat dat ter discussie wordt gesteld. Ik hoorde de dame -heer zeggen dat advocaten de verplichting hebben... om grosso-moeder na te gaan waar contant geld vandaan komt. Um, en dat hoort ze dan ook wel te doen. Ze zijn ook onderworpen aan de motmeldingsverplichting. Dat is allemaal helder. Maar om in zijn algemene te zeggen... dat je niet contant zou mogen ontvangen. Dat gaat mij gewoon te ver. Mm -hmm. eh, meneer Moskies heeft een beetje een punt, vind ik. Eh, wat betreft toch zijn eh, geheimhoudingsplicht. En dan nou wordt wel gezegd... Ja, de deken heeft een eh, afgeleid geheimhoudingsplicht dan ook. Dan is natuurlijk toch de vraag... wat is dan de, de betekenis van de informatie... aan de deken van dit soort dingen. Daar kan die deken dan niks anders mee doen dan hooguit. Eh, laat ik zeker nog eens een keer bekijken... of al of niet bekeken is dat het geld niet, laat ik zeggen, stinkt, om het zo te zeggen. Um, en um, de, ik blijf toch zeggen dat het belang van de geheim van advocaat, dat is echt in ongemeen ogen van onschatbare waarde. Mm -hmm. Daar moet je niet of zo weinig mogelijk aankomen. Maar laat, de, laat dat maar uitgevochten worden dan door het college dat ervoor is. En dan is het meteen het antwoord op de vraag. Precies, de, de vraag is, is dan. Ik vind ook dat het daar thuis hoort, en niet ergens anders. Um, het, uh, nu wordt er, ik heb gelezen dat iedereen die ertoe doet, vindt dat het niet moet. Nou, ik vind niet dat ik iemand ben die er wel toe zou doen, maar ik schaam me wel bij al diegenen die zeggen, zoals de Raad van State, de Hogeraad, eh, de mijn Ministerie, dat, dat wij. Die zeggen dat, allemaal dat er een. Hè, want als we voorstellen. Dat er meer overheidstoezicht moet komen, ja. los van advocatuur, uh, laat zeggen van ambtelijke en van overheid. Om een heel onafhankelijk college uh, iedereen te Iedereen in dit land. Iedereen in dit land. Iedereen, ook die zichzelf net de burger noemt... die kan in de positie komen te verkeren... dat hij de advocaat hard nodig heeft. En de advocaat is de enige in onze samenleving... die er is voor het belang van de klant... als hij in problemen zit. Ieder ander heeft die tegen zich. Als je verdachte bent, de voet dan ook... laat dan één beroepsgroep wat mij betreft onaangetast blijven. En dat vind ik de advocatuur. En ik vind dat daarin hoort. Dat de advocatuur dat ook zelf moet oplossen. Uh, en uh, ik heb geen reden te veronderstellen... dat de advocatuur, het, het, de, de balie, de, de colleges die ervoor zijn... en daar zitten overigens ook rechters in. Mm -hmm. Zeker in... De Hof van uh, die het Hof van die spine, het hoge beroepscollege, geloof ik zelf de meerderheid rechter. Ja. <coughs> Neem het Hof, het Appelcollege. daar zit de meerderheid rechts in, laat dat vooral zo blijven. Um, het, het zou niet goed zijn, laat ik zeggen, voor ons niveau van rechtsstatelijkheid of van statelijk fatsoen. Als de advocatuur, um, laat ik zeggen, niet kan blijven voortgaan met het helpen van mensen in de zekerheid dat hij daar nooit iets over te vertellen aan. Welke overheidsdiener ook. Ik kom net terug uit een land dat uh, Vertun, voorbij land? Polen ligt. En uh, hier is het zo als de Verenigde Staten van Amerika. En, en ik weet ook dat het anders kan en hoe vervelend dat is. Laat ik het heel voorzichtig zeggen. Richard, je bent het daarmee eens waarschijnlijk. Ik ben ook niet voor dat, dat afgeleide uh, uh, beroepsgeheim. Want als je iets meldt en die deken die denkt ja dit is toch niet pluis. Dan heeft die deken weer de plicht om daar wat aan te gaan doen. Mm -hmm. En dan zou je dus als advocaat je eigen cliënt in de problemen hebben geholpen. Ja, dat is toch wel het laatste wat wij moeten willen met z'n allen. Dus het is een hele principiële discussie. Ik weet dat bij notarissen er een extern uh, BFT, een bureau financieel toezicht, is... Uh, die, die, die de financiën uh, napluist. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik ben daar allemaal niet zo heel erg voor, hoor. Om, om... Ik ook niet, maar misschien wat de notarisprev is er nog wel bij te zeggen... dat, dat zij over enorme bedragen aan gelden, derde gelden beschikken... Ja. En ja, dat die hebben natuurlijk tijd... vaak van die rekeningen... Nou, en dat waar... zou gese gesepareerd moeten blijven. Er zou niemand aan moeten kunnen komen. Ja. En de laatste keer is dat wel gebeurd. En dan zijn derden het slachtoffer van ja. dat gedrag. En dat is, toch wel en dat is de reden waarom bij, een beetje... bij hen wel zo'n onafhankelijke toezicht uh, nou, te Nou, dat is een PFT-bureau financieel ja. toezicht. Dat gaat alleen maar inderdaad over de vraag of de, of de notaris... Die, die mijn geld heeft, als het ware, onder zich... en tegen mm -hmm. mij zegt, daar kan nooit iemand aankomen... vervolgens toch zo ja. dat er iemand aankomt. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar toch dat is dus niet te vergelijken met... Het is een stoppaartje van meneer T om inderdaad het externe toezicht natuurlijk uh, op dat factuur los te laten. Mm -hmm. Ja, ja, het He? is een officieel dus, voorstel precies. van dit kabinet, ja. wat er even ja, kijken, is dus een demissionair kabinet wat nu nog zit, maar wat natuurlijk straks weer weggaat en dan, nou ja, maar misschien nou, komen we weer terug. Ja, ik ben ja, bang je, van wel. Je hebt ook wel eens advocaten die uh, met hun handen in de derde geldenrekening zitten en ja. daar wordt echt heel hard mee afgerekend. Die worden geschrapt ja. van het tableau, afgevoerd mm -hmm. en niet meer terugkomen. Uh, dus dat is denk ik het beste bewijs dat het toezicht, wat er is, ook functioneert. Voordat we naar kroongetuig gaan, even nog één dingetje. Want uh, Esther, jij zei het is niet alleen dit, hè, dat principiële over... Uh, maar maar um, Moskvliegje heeft ook jaarrekeningen niet overlegd. Wa waarom zou iemand dat niet doen? Dat doe je gewoon elk jaar? Dat doe je naar de, naar de deken? Ja, dat is ook gewoon kijkt... wettelijke verplichtingen. Ja. Nee, niet naar nee, de, de deken. De naar de... Dat, naar de... dat naar... hoort onder corporate litigation. Dus ah. Precies, ja. Daarom... Ah. Ik denk dat sluit heel erg mooi aan. <laughs> nee, als je natuurlijk ja, besloten bennoodschap hebt. Uh, je, ja. Bent, ja. Uh, je bent deponeerplichtig bij de Kamer van Koophandel, maar dat is een hele verkochte. Uh, ja, Er wordt weinig eisen aangesteld. Uh, dat je dat achterwege laat uh, is merkwaardig, maar van de andere kant, ik zal uh, de kosten niet geven aan al diegenen en de bedrijven die dat achterwege laten. Want heel veel mensen weten niet eens dat dat moet nee? als je klein bent. Uh, Philips ja. en Shell natuurlijk, ja. maar iedereen die. Maar heeft, is ook maar klein. Uh, in in nee, termen van, laat ik zeggen, in termen van onderneming. Uh, geloof ik niet dat die. Uh, Hij zal uh, kleiner hem... worden, laten we ja. dat maar even vaststellen. Ja. <laughs> Oké, okay, laten we gaan naar. Uh de kroongetuigen. We gaan niet naar de kroongetuigen, maar naar het, het, het sluiten van deals met criminelen. Het gebruik van de kroongetuigen. We hebben het hier vaker over gehad dat dat in Nederland nogal moeizaam verloopt. Richard, jij, jij bent er in zoverre bij betrokken dat jij voor de, de kroongetuigen... in het passageproces, die grote, de grote proces over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld... Peter Laes, de kroongetuigen, deed jij zijn civiele zaak? Zeker. Dus jij bent goed op de hoogte van dat soort afspraken. En hoe moeizaam uh, het in Nederland gaat om op op een normale manier met deze uitzonderlijke situatie om te gaan. Nou wil de Tweede Kamer dat er, nieuwe, dat er nieuwe regels komen... over het sluiten van deals met en hoe om te gaan. Ik geloof dat jullie allebei, Esther vroeger en, en, en Richard Korver... gevraagd zijn om naar een soort hearing, een rondetafelgesprek tafelgesprek... in de Tweede Kamer te komen, om ja. hier eens en voor altijd... hartstikke keiharde waterdichte regels voor op te stellen. <laughs> Vertel maar, Richard, hoe gaan we dat doen? Hoe nou, misgaat het nu en wat ga je voorstellen? Ja, gek, op de eerste plaats is het heel raar dat je daarvoor wordt uitgenodigd... op een uiterst korte termijn dat je helemaal niet kunt. En dan wordt er gezegd, ach, nou zet u maar even wat op papier. Terwijl dit zijn nou net de dingen die je niet op papier zet. Uh, die ben, je ben je net pas gevraagd? Uh, ja, oh. uh, die, die, die, die afspraken liggen gevoelig. Uh, uh, die dienst dysfunctioneert uh, uh, enorm... Uh, dat kan ik uit meerdere zaken zeggen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat de Tweede Kamer uh, ja, daar eigenlijk heel hard in zou moeten ingrijpen. Maar dat zou moeten doen door eerst maar eens in, in de beslotenheid uh, daarover te spreken. Het zijn uh, natuurlijk uiterst gevoelige zaken. Hè? De zaak die Richard natuurlijk ook, de cliënt die Richard heeft bijgestaan. Je merkt dan de politiek, vooral de CDA neemt er wel het voortouw bij. Dat ze zeggen, ja, we zijn dit zat. Er komen bedragen natuurlijk naar voren van 1,4 miljoen wel betaald geworden. Uh, Peter Laes, hè, ja, die inmiddels verder en vrijgelaten... natuurlijk de, de acroniemzaak dat Angelo uh, Diaz, de kroongetuige... waar op een gegeven moment ook alles fout ging met de afspraak met het team getuigenbescherming. En er loopt op dit moment de zaak uh, Remco van ja. El, om het zomaar, uh, mm -hmm. om zomaar mm -hmm. even te is, noemen. dat is, nog even kort... Dat is de zaak tegen uh, Harry S. En, uh, maar neem maar even wat er met. Want die, die als congedeelte. Dat is een, account, is dat een accountant die uh, stelt dat hij uh, uh, jarenlang afgeperst zou zijn door een bepaalde groepering. Met hem is dan een deal gesloten, als ik het goed heb. En uh, vervolgens heeft de staat eenzijdig het contract opgezegd. En vervolgens Belgen, willen wel de verklaring gebruiken... van Remco van El en zijn vrouw. Terwijl die zeggen, ze hebben ook een bronbrief ja. gestuurd naar Vrij Nederland... van ja, luister eens, de overheid, de staat... komt helemaal zijn afspraken in. Maar niet nou. kijk, het is natuurlijk zo, we zijn eigenlijk al een stapje te ver. Want het gaat er nu om, hoe gaan we uh, goede afspraken... en regels opstellen... voor deals met criminelen. Maar de vraag zal zich misschien toch ook nog gesteld... Uh, moet gesteld worden. Ook in de politiek, wil je het überhaupt wel? We hebben ja. de IRT-affaire gehad, vervelend om altijd weer op de rug te grijpen. Maar goed, er is toen veel veranderd, maar van Tra, de commissie, Maarten van Trijft heeft gezegd... als je consequent de ene crimineel vrij uit laat gaan... in ruil voor belastend bewijs tegen een andere crimineel... dan ondergraaf je daarmee gewoon de zin van het strafrecht. Dus ja. nooit doen. Wat vindt u daarvan? Ja, dus... ik heb uh, nog even in, in verdiept. Ik herinner me de IRT-zaak, want daar heb ik toen als strafrecht heel veel mee van doen gehad. Uh, het is ongeveer 1999 geweest dat de Hoge Raad heeft gezegd, voordat er een wettelijke regeling was, dat met de uh, uh, deals met criminelen de integriteit van de strafrechtspleking in al haar onderdelen op het spel staat. Mm -hmm. Uh, en die heeft toen al voor gewaarschuwd... dat je er buitengewoon voorzichtig moet zijn. Ik zou uh, vinden dat we er niet aan moeten beginnen. Uh, het, het blijkt iedere keer opnieuw. niet? Nee, het blijkt iedere keer opnieuw... dat er, laat ik het maar zo zeggen, enorm gedondes van komt. Los even van geldzaken. Uh, de vraag is wat je ermee moet. Ook in een strafproces. Um, ik heb één keer iets meegemaakt. Dat was in de, de Bruinsma-affaire. Uh, uh, de, de Klaas van Bruinsma. De, ja, Klaas Bruinsma. De vervolging de, van degene die verdacht werd. En ook later is voor dat... Het hebben... Um, hem hebben gedood. Nou, dat was Steve Brown. Um, ik weet, die is op de zitting geweest. Die heeft met het Openbaar Ministerie toen gedeeld. Voor... Hij zat in Canada ondergedoken. Hij heeft gedeeld voor een enorm bedrag toen vrijgeleid naar Nederland. Hij is gebracht en ook weer teruggebracht naar, uh, uh, naar uh, Canada. Wat de toegevoegde mm. waarde is van dat hij nou eens komt vertellen... wat je het ook is door te lezen, is dan zeer de vraag. Bovendien, mm. dat zie je ook iedere keer opnieuw. Uh, die mensen zijn hun eigen leven nooit meer zeker. Dat kun je niet goed afleggen. U zegt dus inderdaad eens met wat Van toen zei. Tegenlijk, eigenlijk moet uh, je hoeft niet eens naar de Kamer te gaan of uh, heel niet dat doen. Niet zo moet. En bovendien, het is ook helemaal niet nodig. Een goed recherchewerk is goed, heel goed misschien nog wat beter zonder dat. Richard? Corver? Nou ja, kijk, je hebt het fenomeen van kroongetuigen. Dus de criminele getuigen is één, één ding. Maar je hebt ook de, zeg maar de bedreigde getuigen, een gewone getuige. En ook dat dysfunctioneert, want het is diezelfde dienst eh, die dat moet beschermen en beveiligen. En ik vind dat daar de overheid wel degelijk een plicht heeft eh, op, op dat onderdeel. Om te zeggen, van nou wij zorgen ervoor dat die burger die bedreigd wordt, dat die afkomt adequaat wordt beschermd. Maar dat is ook niet zo. Het zijn de reinste afperspraktijken die je daar ziet. Um, en uh, als je dat dan gaat verleggen naar kroongetuigen... ja, dat, dat, dat zijn criminelen. Ik zag vandaag in een, in een column van John van der Heuvel... dat hij zei dat de overheid niet opgewassen is, is tegen... Is dat een van de Telegraaf? Ja, ja. ja, dat de overheid niet opgewassen zou zijn tegen misdadigers... met enig intellect wat kroongetuigen toch moet worden toegeschreven... omdat die uh, kennelijk heel veel kennis maar hebben. Maar jij zegt dus en dat... Ja. Maar Richard, jij zegt dus die dienst, hè, die ook nu met die kroongetuigen... maar ook met bedreigde getuigen, daar moet in elk geval uh, iets aan gebeuren. En ja. daar wil ik ook best over nadenken hoe dat beter zou moeten gaan. Maar die ja. dienst moet wel blijven bestaan. Alleen, ook voor, voor kroongetuigen, denk je dat daarmee gewerkt moet blijven worden? Nou ja, kijk, de stelling is natuurlijk, bijvoorbeeld in de, in de passagezaak... dat als die kroongetuigen er niet zou zijn geweest... Dan een heleboel moorden niet zouden worden opgelost. Ja, en dat is de vraag of je als maatschappij wil dat dat op deze manier wordt opgelost. Dat is een hele politieke ja. En de vraag is of het wordt opgelost. Ja. Nog even. Maar het en verschil natuurlijk, het OM-ministerie heeft als het goed is de waarheidsvinding voorop staan. En zo'n kroongetuig heeft totaal andere belangen. Dus rancune, opportunisme geldzucht, et cetera. Mm -hmm. En of dat, dat allemaal matcht met elkaar, ja, ik denk dat die onzekerheid en die intransparantie veel te groot is om daaraan te gaan Ga beginnen. jij naar die uh, ronde tafel bijeenkomst? Ik de moet de er elkaar? even goed over nadenken. Oké, okay, maar we weten dan nu in elk geval wat jullie zouden zeggen, bent u gevraagd, en als uh, zo niet... Uh, <laughs> nee, als uh, ik ben niet gevraagd. Nee, uh, als ik, de ik de kort ga antwoord. Nee, <laughs> maar, maar, maar u had dan gewoon gezegd, is gezegd van ander, van puntje, die... uh, ander puntje U heeft dat, nog een minuutje. Nou, de vraag is, als je al die verklaringen hebt, wat dat betekent in de strafzaak, tekenen betekent een verdachte niet zijn die die nog getuigen is het recht van de verdediging om die kroongetuigen te kunnen ondervragen. En hoe los je dat op, dat is bijna niet meer op te lossen. Oh, maar dat uh, gebeurt, uh, want meneer La S. is gewoon naar de rechtbank Ja, uh, die heeft dus, uh, laat ik zeggen, vervolgens zijn identiteit... dus op die manier gewoon prijs gegeven. En een echte goede uh, regeling zou zijn dat, dat dat niet zou gebeuren. En ik vind overigens, dus, als ik dat nog mag... dat is heel iets anders dan de bedreigde getuigen. Dat is ook een regeling waar de, ook de rechter mee te maken heeft. Hm. Je hebt de verplichting om bedreigde getuigen te beschermen... tegen die bedreiging. Maar dat is ja. net zozeer als de overheid mij moet beschermen... als de Kamer wacht nog een zware taak. Ik denk dat er nog wel een hoorzitting of vijf mag volgen. Heel erg hartelijk bedankt, Huub Willems en Esther Vroeg en Richard Korver. Dit was de villa voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanuit Den Haag per Centrum Nieuwspoort, want het is morgen. Tim Overdiek, het Radio 1-journaal zo meteen. Het draait vanmiddag om vertrouwen. Het uitgesproken vertrouwen tussen Rutte en Samson... Ja. die met elkaar samen verder willen. Het vertrouwen in de kiezeraad, die nu alle stemmen heeft geteld. Gaan we toch even controleren natuurlijk. Het vertrouwen tussen de Verenigde Staten en China. Nieuwsfeit, hier is vooral veel wantrouwen op handelsgebied... tussen de twee landen. Kortom, Lucella en ik hebben er alle vertrouwen in... dat het een mooie uitzending wordt. Na de hoofdpunten van het nieuws... die krijgt u van de altijd betrouwbare Job Boot.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 In Utrecht heeft de politie bij een inval op een klein woonwagenkamp... in de wijk Lunette vier mensen aangehouden. Op het kamp werden wapens en drugs gevonden. Meer dan tien auto's zijn in beslag genomen. Er deden tientallen agenten en medewerkers van justitie mee aan de actie. Ook waren voertuigexperts, speurhonden en militairen op het kamp aanwezig. De actie verliep rustig. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Het valt nog wel mee met de avondspits. Er staat nu 35 kilometer file, verdeeld over 11 files... En die staan eh, niet zozeer rond Amsterdam, want daar staat er eigenlijk maar eentje. Maar in het zuiden van het land zijn wel wat problemen. Bij Den Bosch en bij Eindhoven zijn ongelukken gebeurd. Op de rondweg van Den Bosch de A2 naar het zuiden... daardoor vielen bij de afrit Sint-Michels-Gestel drie kilometer. Daar is alles wel weer opgeruimd. Maar dat geldt nog niet voor de randweg Eindhoven. De A2 naar Maastricht. Tussen de knoppen te Batadorp en de Hocht vijf kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15-Europort Rot Rotterdam... voorzaakt een kapotte auto bij het Vaanplein eh, voor vertraging. Vijf kilometer staat er. De rechte rijstrook is dicht. Op het spoor gaat het niet lekker tussen Groningen en Assen. Daar rijden geen treinen na een aanrijding. En ook tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe... en tussen Breda en Lage Zwaluwe rijden geen treinen... vanwege een brand in de buurt. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. Als ondernemer kent u geen vaste werktijden...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 deze week bij Expert Supersterredeals. Op tv's, kleinhuishoudelijk, multimedia of witgoedproducten plakt u zelf stickers voor extra hoge kortingen tot 25%. Supersterredeals. Sterren plakken, extra korting pakken bij Expert. Kies voor Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers met telefonie, supersnel internet en interactieve televisie. Bel 0800 0620.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 Goedemiddag, zo de opvallende cijfertjes van de verkiezingen. Wie heeft bijvoorbeeld de meeste stemmen gekregen? Heeft tofik Dibi stemmen gekregen? En wat is het verschil in stemmen tussen Mona Keizer en siebrandt Buma? Intussen zien Rutte en Samson het steeds meer met elkaar zitten. Ze spraken vandaag met verkenner Henk Kamp. Eerst apart en toen Saampjes. Ondertussen leeft bij het CDA de vraag... moeten we mee gaan doen als die vraag komt? Of moeten we hoe dan ook kiezen voor de rol van de oppositiepartij? Vanavond is er een vergadering van de partijtop hierover. We zijn bezig... Om om uit te zoeken hoe dat zit met die scholen die bij FC Twente een skybox hebben. We zijn tot half zeven vanavond. Eerst dat nieuws van de kiesraad. Die maakte dus een half uurtje geleden in de Tweede Kamer... de officiële en definitieve uitslag van de verkiezingen bekend. U hoorde net al, GroenLinks krijgt die vierde zetel. Dat gaat in kosten van de PvdA. Peter Blok, jij uh, was bij die bekendmaking. Peter, ik noemde net al, het is ook altijd aardig om even te kijken naar, naar de personen. Hè? Welke politicus heeft nou de meeste stemmen gekregen bij deze verkiezingen? Nou, net als qua zetels. Mark Rutte is de winnaar van deze verkiezingen geworden met 2,1 miljoen stemmen. Diederik Samsom had er 1,8 miljoen. Ja, en voor Rut is dat natuurlijk ook wel een lekker gevoel. Want het is nog maar een paar jaar geleden... toen had hij minder stemmen als lijsttrekker... dan zijn nummer 2, Rita Verdonk op dat moment. Over de VVD-lijst hebben we nog een paar opvallende uitslagen. Want Fred Teven de law and order staatssecretaris is op plek 3 terechtgekomen, want hij kreeg 35.000 stemmen. En Stef Blok, de fractievoorzitter, maar 9.000. Die zakte plekje naar 4. En Anouska van Miltenburg, die op 4... Die stond gaat naar vijf. Uh, Jetta Kleinsma van de Partij van de Arbeid uh, heeft daarna Diederik Samsom de meeste stemmen. Maar veel minder, 192.000. En uh, opvallend was ook uh, Frans Timmermans. Die kreeg nog 15.000 stemmen. Vooral uit Limburg ook. En als we even kijken naar de dame die op twee staat bij het CDA, Mona Keizer. Er werd wel eens gezegd, misschien trekt zij wel meer stemmen dan, dan Buma. Is dat zo uh, gebleken? Ja, zo'n verdonkje, waar ik het net over had. Uh, nou, Sibrand Buma min uh, Mona Keizer. Sibrand Buma heeft uh, 517.000 stemmen gekregen. Mona Keizer 127.000. Dus uh, Sybrand Buma hoeft niet bang te zijn voor een uh, café-achtig incident hier op het plein. Dat Mona ineens zegt van, uh, ja, Doe mij die, partij, die, ja maar... die, die partij is van mij. Maar hij heeft er de afgelopen tijd wel grapjes over gemaakt. Sterker nog, ik was er zelf bij toen hij een keer dat grapje maakte. Goed, nou, dus en... hij was er toch wel een beetje bang voor. Ja, en vandaag dan opgelucht waarschijnlijk. Uh, het is altijd een beetje zielig hoor om te vragen. Maar is er, is er iemand die de minste... Ja, er is natuurlijk altijd iemand die de minste aantal stemmen heeft. Maar is daar iets over bekendgemaakt? Ja, politieke partijen... Bij NXD, ze deden mee NXD? op lijst 21, ja, 62 stemmen. Dat was echt wel het dieptepunt. De Piratenpartij kreeg bijvoorbeeld nog 30.000 stemmen. Ja, en helemaal opvallend is dat Pieter Omzicht van het CDA... hij stond op nummer 39. Hij heeft een enorme sprong omhoog gemaakt. Want ineens is hij de nummer 3 van die fractie... met zo'n 39.000 stemmen. Of 36.750. Ja, het zijn zoveel cijfertjes. Maar in ieder geval ruim 36.000 stemmen dus voor Pieter Omzicht. Hij is daarmee gelijk de nummer 3 van het CDA. Dus dat is een opvallend... Uh, opvallend verschijnsel hier... dan de ChristenUnie heeft die vijfde zetel te danken... aan de samenwerking met de SGP en GroenLinks dus toch vier zetels... Uh, met dank aan uh, de lijstverbinding met de Partij van de Arbeid. Even over GroenLinks, Peter. Want we hadden daar iemand die wilde eigenlijk nummer 1 zijn. En Tovig Dibi. Die werd er ja. niet, die werd nummer 10. Dan ben ik toch benieuwd naar hoeveel stemmen hij, hij Tovig Dibi uiteindelijk heeft binnengesleept. Uh, nou, dat is niet bekendgemaakt. Want iedereen die in de Kamer is gekozen, die uh, verschijnt hier op het bord. Dibi uh, is hier niet uh, op het bord verschenen. En dus zit zijn politieke carrière erop. Hij had zelf wel onderzoek gedaan. En gezien dat hij maar een paar honderd stemmen had gekregen in Amsterdam. Waar hij flink campagne heeft gevoerd. Dus uh, voor Tovik Dibi zit het uh, politieke feest erop. Het is afgelopen met zijn uh, politieke carrière. En uh, een paar maanden geleden deed hij dus nog een gooi, gooi naar het uh, lijsttrekkerschap bij uh, GroenLinks. Het kan snel gaan. Peter Blok, dank voor al jouw uh, informatie. Zo te horen is de persconferentie van de Kiesraad nog aan de gang. Nou, mocht je nog iets uh, interessants horen, dan horen wij dat weer van jou. In Den Haag. Verderop op het strand van Scheveningen hield de cavalerie vandaag... haar traditionele generale repetitie. Voor morgen, voor Prinsjesdag. Paarden en ruiters die de Gouden Koets zullen gaan begeleiden... worden voorbereid op alle mogelijke incidenten. En ook, traditioneel, er waren honderden mensen die kwamen kijken. Zo ook Trudy van Rijswijk. Ik sta midden op het strand, vlak voor het Koerhuis, omringd door paarden. Nou ben ik een paardenliefhebber, dus ik vind het prachtig. Meneer Blauw, mag ik u even storen? U bent ritmeester der Huzaren. Dat is een bijzondere baan, lijkt me. Hoeveel paarden lopen hier eigenlijk rond? Er zijn vandaag 77 paarden en morgen rijden er 59 mee. Dus dan kunnen er een paar afvallen? Bij bewezen ongeschiktheid? Uh, ja, wezen wel. We letten erop vandaag of dat ze inderdaad niet te veel schrikken. Of dat ze goed in het gareel blijven en een goede combinatie vormen samen met de ruiter. Hmm. Maar dat is wel een beetje subjectief. Want wat een paard vandaag prima vindt, kan hij morgen heel vervelend vinden. Dat is helemaal waar. Alleen, het, we zijn de afgelopen vijf dagen al aan het oefenen. Dus we hebben ze gedurende lange tijd kunnen observeren. Het is geen momentopname. Alhoewel een paard natuurlijk wel 600 kilo spieren is. En uh, ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Maar we zijn wel heel erg goed geoefend. Ik begrijp dat die mensen die hier op die paarden zitten... de meeste in het uniform van de landmacht, uh, dat dat niet allemaal hun eigen paarden zijn waar ze dagelijks op rijden. Dat klopt. Bij de cavalerie is dat... Een Traditie, want je moest vroeger ook op ieder paard kunnen rijden. Want je paard kon sneuvelen in de strijd. En uh, die traditie houden wij nog steeds in ere. Wij kunnen op ieder paard rijden. De moeilijkheidsgraad wordt opgevoerd. Daar staat iemand met een paraplu. En die doet die open en dicht. En dat is meteen voor een hoop paarden al te veel. Die springen verschrikt opzij. En gaan er in galop vandoor. Er komt nog een categorie bij. Schoolkinderen die opgezweept worden om te juichen. En je ziet dat de buitenste ruiter het het moeilijkste heeft. Want die moet al die paarden tegenhouden die dichter bij die kinderen zijn. Daar gaat de schimmel er in galop vandoor. Stapje erbij. Hoe vinden jullie dat om paarden de stuipen op te blijven jagen? Nou, je kan lekker schreeuwen. Je kan gewoon doen als je wilt. En dat mag anders niet. Jij houdt je vingers in je oren? Ja, we houden, we houden, we houden de vingers in de oren. Dat, uh, die, uh, die schieters die zijn een beetje hard. En die knallen ook. En, dat is wel wat fijner. Nou snap je dat paard wel beter, denk ik, of niet? Ja. Die strommen zijn pas echt irritant. Want ja. die, die knallen echt uit elkaar. Ja, het is natuurlijk Ze ja. zijn heel harde roetjes. Die knallen in één keer heel hard. Ja, ja. U zit het allemaal aan te kijken, mevrouw. Ja, ja, vindt u het mooi? Ja, ik vind het geweldig die paarden allemaal hier bij elkaar te zien. En uh, ja, aan de zee. Dat is toch fantastisch. Extra oefening. Oh, we nou gaan we voor het betere werk. Dan pakt iemand een mitrailleur in zijn handen. Het wordt serieus. Dat paard wat alleen is, die vindt dat enger dan die anderen. Die zijn bij elkaar. Die langstaarten. Daar gaat-ie. Ze verwachten toch niet dat er met mitrailleur... Rookbommen worden toegevoegd. De wind staat zo dat het hele publiek begint te hoesten. Nou, u hebt er wel wat voor over allemaal hoor. Lekker. Oefenen voor Prinsjesdag overal dus op voorbereid. Morgen zijn deze paarden te bewonderen in Den Haag natuurlijk ook. In Winsum doet de politie onderzoek in gierkelders bij twee boerderijen. Het heeft te maken met de zaak Jolanda Meijer. Zij werkte in 1998 als prostituee op de Groningse tippelzone toen ze verdween. Het cold case team van de politie kreeg een tip dat het lichaam van Meijer in een van die kelders te vinden zou kunnen zijn. Marleen Haneberg van de politie Groningen, goeiemiddag. Goedemiddag. De gierkelders, zijn die al helemaal onderzocht inmiddels? Op één locatie uh, hebben wij één gierkelder helemaal onderzocht. Daar hebben wij niets gevonden. En uh, op diezelfde locatie uh, gaan wij nu aan de slag bij de tweede gierkelder. En die zit ook gedeeltelijk onder het huis. Uh, daar zit eerst nog wat, uh, wat water in, wat vloeistof. En dat uh, pompen we nu weg. En wij hebben vandaag ook uh, hulp gehad van uh, forensische uh, specialisten... Die ook met, uh, met ja, pakken en perslucht uh, de mest in uh, mogen gaan. Alleen die mogen dat uh, maximaal 4,5 uur op een dag doen. En die 4,5 uur zit erop Dus uh, uh, Ja, zij kunnen pas morgen weer verder gaan met dat onderzoek. Dus wat wij nu bij die laatste grepen doen is uh, de mest uh, of het water wegpompen... Uh, weg en morgen gaan we uh, ja, weer kijken in de put. Want als je veertien jaar later op zoek gaat... in een gierkelder naar wellicht een stoffelijk overschot... Uh, ho hoe ligt dat lichaam er dan bij? Wat, wat kun je dan nog aantreffen? Nou, in principe is het zo dat de mest uh, conserveert... alleen uh, er zit ook water bij. En het is even de vraag wat de hoeveelheid water... met een uh, mogelijk lichaam zou doen. Dus ja... we dat is even afwachten wat we, wat we aantreffen, als we wat aantreffen. We weten ook dat deze kelders bij de boerderijen staan... van een man die lange tijd klant was bij uh, de prostituee Meijer. Um, en in het jaar van haar verdwijning verkocht de veehouder zijn boerderijen. Wat kunnen we daarin lezen? Nou, Volgens mij is het niet zo dat hij in het jaar van haar verdwijning de boerderijen verkocht. Uh, het is wel zo dat wij natuurlijk informatie hebben over uh, wie wanneer hier heeft gewoond... Alleen, ja, met deze onderzoek van vandaag zeggen we ook, ja, laten we eerst nou maar dat resultaat afwachten. En uh, dan uh, verder kijken naar mogelijke verdachten of verdachten. Want u per se een lichaam nodig, of in ieder geval de stoffelijke rust. Ja, kijk, zo is het natuurlijk wel. De tip is wel uh, uh, concreet. Hè? En het gaf ons uh, vandaag voldoende aanleiding om hier te gaan zoeken. Die tip wijst uh, ook op, op de, de eigenaar van die boerderij. Nou, die is niet zozeer aan die persoon gelieerd. Uh, Waar dan wel? Aan? Ja, laat ik, het zo, laat ik het zo zeggen: dat uh, die man, de voormalige bewoner, wel uh, vaker uh, wordt genoemd in dossiers. En dat hij ook wel omgang had uh, nou ja, met, met dergelijke uh, vrouwen als Jolanda uh, Meijer. Maar goed, dat wil natuurlijk nog helemaal geen link met deze zaak geven. Was hij op een gegeven moment een wel link... verdachte, maar het ontbrak aan forensisch materiaal om hem verdachte te maken? Nou, dat heeft niet zozeer met forensisch materiaal te maken. Kijk, wat wij nu aan het doen zijn is eerst deze tip natrekken. En ja, laten we afwachten wat dat oplevert. En dan kijken we ook wat eventuele vervolgstappen zijn. Morgen wordt verder gezocht in de Tweede Gierkelder. Marleen Hanenberg van de politie Groningen, dank u wel. Tot de dienst. En zo praten wij met een antropoloog over de protesten in Arabische landen. Eerst horen we van René Passette. daar hebben we hoe het ervoor staat op de Hollandse wegen. Nou, eigenlijk best goed. Uh, weliswaar 60 kilometer file. Uh, maar bij Amsterdam uh, daar gaat het redelijk uh, soepel vanmiddag met maar één dagelijkse file. Het zijn er trouwens 17. Uh, op de A1 Hengelo-Apeldoorn is zojuist een bus gestrand. En daarom staat het nu vast tussen het Buren en de afrit Reizen. Vijf kilometer. Verder een file op de randweg van Eindhoven, de A2 naar Maastricht na een ongeluk bij knopen hoogt. Maar de weg is daar wel weer vrij. Alleen de parallelbaan, daar hebben ze nu nog een rijstrook dichtgegooid. Omdat ze nog bezig zijn met de berging. Op het spoor gaat het niet lekker tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe, en tussen Groningen en Assen. Hou rekening met meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het is uh, nou, 16 minuten over half vijf, Veruit. kwart voor vijf geweest. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Je bent hier voor het weer. We moeten vanmiddag nog even snel genieten van uh, de zachte temperatuur. Hè? Ja, uh, het is inderdaad op dit moment eigenlijk prima buiten... met een graad of twintig op veel plaatsen. En uh, ja, als we dan naar de komende dagen kijken... gaat de temperatuur alleen maar omlaag. Dus uh, nu nog zonder jas naar buiten... Ik zou hem toch voorzichtig maar eens uit de kast halen en hem bij de hand hebben. Want de komende dagen zul je hem vaker nodig hebben. Want naar welke temperatuur gaan we toe? Nou, woensdag moeten we doen met een magere 15 graden. En daar is het ook echt wel mee gedaan, denk ik. Uh, bovendien krijgen we ook te maken met buiig weer. Vooral ook weer op die woensdag. Kijk, woensdag wordt de lucht gewoon boven ons, wordt heel veel kouder. En hoe kouder die lucht vlak boven ons is, hoe zwaarder buien in het najaar kunnen worden. We hebben nog steeds warm Noordzeewater voor de deur liggen. Dat zal een graad of 19 zijn. Nou ja, dat staat dan eigenlijk een beetje als een pan water water te borrelen en al die waterdamp uit die Noordzee komt in de lucht. En dan kunnen er dus makkelijker zwaardere buien ontstaan, vooral als die lucht koud is. Nou, dat is het woensdag. En dan hebben we woensdag dus echt een beetje een herfstdag, waar de wind dan misschien ontbreekt, want die zal niet veel verder komen dan een matige wind. En wat ook begint op te vallen, Marco, is dat het sneller donker wordt. Later licht, s'morgens en sneller donker s'avonds. Gaat dat in deze periode van het jaar een tempo? Ja, het gaat nu zo'n beetje het snelst. Kijk, 22 september uit mijn hoofd. Kan ernaast zitten één dag. Maar ergens rond die periode gaan we dus ook de astronomische herfst in. Meteorologen zijn altijd wat eerder, hè? die beginnen al 1 september. Uh, maar op dat moment gaat de zon voorbij de evenaar. Hè, nu staat hij nog net ten noorden van de evenaar. Dus wij hebben iets langer dag dan nacht. En vanaf 22 september staat hij ten zuiden van de Evenaar. En dan gaan bij ons uh, de dagen korter worden dan de nachten. Uh, en nu gaat dat op z'n snelst. Dus zo rond de zomerperiode, 21 juni en de winterperiode, 21 december. Dan staat het allemaal een klein beetje stil. En juist als we van de uh, zomer naar de herfst gaan of van de winter naar de lente. Dan gaat het op zijn snelst. En dan verliezen we zo'n beetje een half uur daglicht per week. Een half uur daglicht per week. Ja. En dat... dan gaan we naar een uur of acht daglicht totaal? Ja, een kleine acht uur maximaal. Dat, dat is dan de, de, de donkerste dagen, hè, vlak voor kerst. Marco, dankjewel. Marco Voorhoofd. Of Monsters End? Man. man. man. <laughs> Mountain Sound. In uh, steeds meer islamitische landen zijn er gewelddadige protesten tegen de Amerikaanse anti-islamfilm. Vandaag werd er bijvoorbeeld in Afghanistan en ook in Pakistan actie gevoerd, waarbij in beide landen één iemand om het leven kwam. Wij praten met antropoloog en moslimdeskundige Martijn de Koning, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Goedemiddag. Heeft u het idee dat dit nou een, een groot opgezet protest is... dat zich door alle landen verspreidt? Uh, nee, het is echt heel klein. Uh, als je alle demonstranten in alle landen... van alle dagen tot nu toe bij elkaar optelt... dan zul je uitkomen op, uh, nou ja, volgens de meeste rond 10.000... laten we er iets bij doen, 12.000 mensen. En dan heb je het wel gehad, nou ja, goed op een... Uh, uh, 1,2 miljard uh, moslims is dat niet zo heel veel natuurlijk. Nou, Als je de beelden ziet, dan zie je toch wel groepen mensen dat dat vertekent eigenlijk. Ja, dat vertekent, want je ziet uh, eigenlijk niet heel erg goed hoe groot die groepen precies zijn. En hoe weet uh, u dan hoeveel het er zijn? Uh, om de, ik, we zijn bij die schattingen afgegaan op de officiële tellingen van de politie in, uh, uh, in die landen zelf. En wat ik tot nu toe voorbij heb zien komen, was de grootste demonstratie in Lahore in Pakistan van ongeveer 2500 uh, mensen. En um, ja, eigenlijk is dat heel weinig. Ook gezien hoe, hoeveel uh, demonstranten men met andere dingen op de been krijgt. Hè. Ik bedoel, die, deze 12.000 mensen, dat is nog niet een fractie van wat er bijvoorbeeld vorig jaar op het Tahrirplein in, uh, uh, in Egypte stond. Hè. Dat was echt veel groter. En, en wat voor mensen zijn het die nu de straat op gaan? Is er een doorsneep profiel van deze demonstranten te geven? Um, Nee, dat is eigenlijk vrij lastig. Um, in ieder geval zitten er wat uh, zogenaamde radicale moslims tussen, dus salafisten, islamisten, um, uh, dat soort groepen. Die echt boos zijn over die film? Die echt boos zijn over de film en over het feit dat de, de profeet Mohammed uh, belachelijk wordt gemaakt, beledigd. Um, zeker aanvankelijk zaten er ook ultras tussen, dat zijn zeg maar de voetbalhooligans, uh, um, in Egypte in ieder geval. Dat zijn ook degenen die die uh, vlaggen uh, hebben verwijderd van de Amerikaanse uh, ambassade. Um, aanvankelijk, ik weet niet of dat nu nog het geval is in Egypte... maar aanvankelijk zaten er in Egypte ook Koptische christenen uh, tussen... die demonstreerden tegen de film. Um, het, is, het is een mix van, van nou ja, echt, echt van alles. En ook mensen die er niet uh, bij horen. En, um, kijk, het is heel opvallend. De belangrijkste protesten zijn momenteel Libië... Um, Libanon, en, uh, Egypte en uh, Libanon. Ik moet zeggen dat ik, uh, Libanon de laatste stand van zaken kan niet precies. Uh, nee, daar zijn uh, ook duizenden mensen de straat op gegaan. Oké. Okay. Um, in ieder geval kijk Libië en uh, Egypte. Dat zijn landen die echt in een overgangssituatie zitten nu met de uh, Arabische uh, opstanden um, en een vrij zwakke staat. Uh, daardoor nog kennen. Dus dat, dat hele krachtenveld is, zeg maar, een beetje instabiel. Nou ja, dat is eigenlijk in Libanon per definitie uh, het geval. Dus het zijn in ieder geval zeg maar die landen waar de staat op dit moment niet al te sterk is. En u was gisteren ook in, in Amsterdam hè, bij het protest. Wat ja. was uw indruk daarvan? Uh, nou ja, goed, het was niet zo'n heel groot protest. Ongeveer 150 man verdeeld over de hele dag, de hele middag. Dat was wel een beetje wat ik verwacht had. Um, het verliep uh, rustig en gedisciplineerd, wat ik ook wel gewend ben van deze groep die het organiseerde. Het was uh, Behind Bars in um, nou ja, goed, en De boodschap die men daar aangaf was um, deels zeg maar, alle kritiek op um, Amerika met uh, de oorlog in Irak, Afghanistan... De aanvallen in, van Amerika in uh, bijvoorbeeld Jemen en Pakistan... op uh, burgers door middel van raketbeschietingen... Um... Het gevangen houden van, uh, van uh, uh, gevangenen op Guantanamo ja. Bay. Meerdere dingen dus eigenlijk. Ja, maar en, en daarbij zegt men dan eigenlijk van... oké, okay, dat hebben jullie allemaal al? Meneer de Koning, ja, we moeten helaas afronden... Oh, maar okay. dank dat u het in perspectief wilde plaatsen. Oké, okay, graag gedaan. Goedemiddag. Tot Vanavond, BNN Today. Tune. Tune. Nou, die vergeten wij even. Vanavond om half negen op Radio 1. In mijn leven heeft een, uh, heb ik nog nooit een kabinet RIT zien uitzitten. Uh, jullie misschien nog wel, maar ik in ieder geval niet. Ja, uh, Drees 1... <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. De manier waarop Arjen van der Horst vertelde hoe die billen ingesmeerd werden. Echt geiler vond dat de foto's zelf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met de Ster Extra app open je een wereld vol extra's tijdens sterreclameblokken direct op je tablet.